9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. VVD-leider Rutte heeft een sterke voorkeur om door te regeren met het CDA. In een gesprek met de NOS zei Rutte dat zijn partij en het CDA altijd goed hebben samengewerkt. Het CDA is een partij die je er graag bij hebt, zei de premier en VVD-lijsttrekker. Gisteravond in Nieuwsuur liet Rutte al weten dat een Paarse coalitie erg ver weg is. Twee jaar geleden is er weken onderhandeld om tot een Paarse coalitie te komen... met VVD, PVDA en D66. Maar dat ziet Rutte nu niet gebeuren. Eerder nam de VVD-leider ook al afstand van de FSP. Feyenoord krijgt een nieuw stadion. In 2016 wordt begonnen met de bouw. Het nieuwe stadion komt vlakbij de Kuip... en wordt gebouwd door bouwbedrijf Volker Wessels. Nieuw stadion, waar 63.000 mensen in kunnen, kost 300 miljoen euro. Volgens stadiondirecteur Jan van Merwijk hoeft er geen groot beroep te worden gedaan op de gemeente Rotterdam. Volgens Van Merwijk is er alleen een beperkte garantstelling op de leningen van banken nodig. De gemeente Rotterdam buigt zich eind dit jaar over het plan van Feyenoord. En het stadion moet dan in 2018 klaar zijn. Ik wil naar het volgende bericht en dat lukt nu. Astronauten hebben een belangrijke reparatie uitgevoerd... aan het internationale ruimtestation ISS met behulp van een tandenborstel. Dat ze niet het juiste gereedschap hadden... moesten de ruimtevaarders improviseren. De bewoners van het ISS hadden de afgelopen dagen minder elektriciteit... omdat een stroomverdeler van de zonnepanelen kapot was gegaan. Reparatie mislukte doordat ijzerslijpsel in een moer terecht was gekomen. Met behulp van een tandenborstel konden de astronauten het slijpsel weghalen. In 6,5 uur wisten een Amerikaanse astronauten en haar Japanse collega de klus te klaren. Roger Federer is in de kwartfinales van de US Open uitgeschakeld. De Zwitser werd in vier sets verslagen door Thomas Berdic. Ook Andy Murray heeft zich geplaatst voor de halve finale ten koste van Marin Cilic En de Amerikaanse tennisser Andy Roddick heeft op de US Open afscheid genomen. Hij verloor zijn laatste wedstrijd tegen de Argentijn Del Potro. Dan het weer, bewolkt, maar in het zuidoosten vandaag regelmatig zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 19 graden. Morgen meer zon en nog iets warmer. ANWB Verkeersinformatie, 90 kilometer file. Daar valt op de A2, Eindhoven Maastricht. Een vrachtauto met pech bij Maastricht. In de file vanaf dan drie kilometer. De rijstok is dicht. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, 7 kilometer tussen knopend Ketelplein en Rotterdam Centrum, heeft te maken met een ongeluk. Het gaat langzaam op de A28 van Utrecht naar Zwolle, over 11 kilometer tussen Den Dolder en Amersfoort. En op de A50, Os richting Arnhem tussen Renkum en knopend Grijshoort. 4 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. Joel!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 NOS Radio 1 Live vanuit Den Haag. Met Marcel Oosten en Lara ja, Rentsen. Goedemorgen. Het is uh, vijf minuten over negen. Door de Wietpas is de overlast in Maastricht alleen maar toegenomen. De inwoners zijn het zat en de burgemeester ook. En daarom moet alles anders. onderhoes. De burgemeester, zo in onze uitzending. Eerst nog even terug naar de lijsttrekker van de ChristenUnie. Ja, die partij wil graag meedoen hoor in een nieuwe regering, maar niet zomaar. En de lijsttrekker Aristop was zojuist te gast en dit zei hij over mogelijke coalities na 12 september. Ik zie op dit moment VVD en Partij van de Arbeid langzaam maar zeker in elkaars armen vallen. Er zullen altijd uh, een derde of een vierde partij voor nodig zijn om dan uh, ook zo'n uh, coalitie goed op koers te houden. Ik ben ervan overtuigd dat de ChristenUnie dan ook een verschil kan maken. Ja, u werpt zich inderdaad op als ideale coalitiepartner. En heeft u het dan liever uh, door het midden links of door het midden rechts? Nou, als je nu naar de, naar de peilingen kijkt, dan zie je dat, uh, dat een uh, combinatie van uh, Partij van de Arbeid en VVD uh, uh, steeds meer een uh, werkelijkheid uh, gaat worden. En ja. dan zal daar dus een toegevoegde waarde. Ja. En dan denk ik dat vanuit het midden een, een christelijk sociale partij als mm. uh, de ChristenUnie ook deze partijen wat uit elkaars weurgrijp kan houden. Ja. Want als deze partijen het samen moeten gaan doen, dan, ja, dan uh, ben ik bang dat er impasses gaan ontstaan op, uh, op veel terreinen. Ja, maar goed, dan hebben ze in ieder geval nog iemand nodig, en misschien nog twee. Aan de andere kant hoor je steeds meer, Alexander Pechtold bijvoorbeeld gisterochtend bij ons, uh, drie. Dat zou eigenlijk wel een ideale combinatie zijn. En dan bent u niet meer nodig. Nee, we gaan ook alleen maar meedoen als we nodig zijn. En ik ben er wel van overtuigd dat wij een goede toegevoegde waarde uh, kunnen hebben in uh, coalitie. Maar uiteindelijk is dat aan de kiezer. Hmm, we gaan alleen maar meedoen als we nodig zijn. Joost Vullings, hij wil graag meedoen, aan die slot, maar hij speelt ook een beetje hard to get, hè? Ja, dat moet ook. Oh. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat gaan we sowieso na 12 september zien. Dat heel veel partijen in één keer zeggen... we willen eventueel wel verantwoordelijkheid nemen... Maar we willen wel onze eigen identiteit houden. Dus het gaat nog een heel gedoe worden. Ja, de Christelijke Partij, het is al eerder geconstateerd deze uitzending... zijn bij elkaar opgeteld, nog maar heel klein. Waarom gaan ze niet samen? Ja, dat... dat... Dat denk ik ook wel eens. Maar als je dan gewoon goed naar die partijen gaat kijken, zijn er gewoon hele fundamentele verschillen die misschien heel veel kiezers omgaan. Maar bijvoorbeeld het, het vrouwenstandpunt van de, van de SGP: ja, dat, dat is voor de Christenunie ook gewoon heel lastig. En de SGP wil er ook aan vasthouden. En dat, nou, dat, dat blokkeert bijvoorbeeld dan al een, een fusie. En het CDA, nou, daar hoorden we Aris Lop eh, voor negen uur ook over. Die is ook aardig boos over. Ja. Uh, want het vorige kabinet, nou, daar zat de ChristenUnie niet in... maar het vorige kabinet, dat was natuurlijk van Balken... en het laatste kabinet, was P van de PvdA, CDA en ChristenUnie. En daar hadden ze een heleboel mooie dingen opgebouwd... vonden de ChristenUnie, rond jeugd en gezin en ministerie. Ari, of, uh, André Rauwvoet heeft heel erg zijn best gedaan. En ja, in de beleving van de ChristenUnie zijn heel veel van die dingen... die toen gerealiseerd zijn, overboord gegooid door het uh, afgelopen kabinet... En dat doet pijn. Hij vindt ze niet sociaal genoeg. Nee, zijn. hij vindt ook dat ze gewoon heel veel punten. waarvan hij verwacht dat het hoort bij christelijk-sociale politiek. dat ze dat zeker in de afgelopen twee jaar hebben, hebben verwaarloosd. En dat is voor hem een punt om te zeggen. van nou op dit moment. staat het CDA ook heel ver af van de Christenunie. Ja, maar goed, een uiteindelijke fusie zou, zou dat toch niet. Noodzakelijk worden. Uh, ja, wat je zei vanochtend al even, eerder vanochtend voor de luisteraars die, die dat niet hebben meegekregen, dat uh, de, de vaste kiezers, de vaste groep kiezers, steeds kleiner wordt voor de christelijke partijen. Ja, ik, ik weet niet of een fusie uh, in dit geval uh, zal leiden tot meer stemmen. Dat hmm. weet ik niet. Ik denk dat voor heel veel CDA-kiezers dat ze dan wel denken: wacht eens even, dan krijg ik gewoon wat ook wat orthodoxe standpunten van de SGP erbij. En dat voor mensen van de SGP en ChristenUnie, ze maar zeggen wat er vanaf het CDA erin komt, weer te liberalen. Ja. Dus misschien wordt het wel kleiner. Goed, Joost, dank je weer deze ochtend. We Spreek je morgen weer. Al het verkiezingsnieuws vindt u op nos.nl. Uh, wilt u in de gaten houden wat er vandaag tijdens de campagne gebeurt? Dan kan dat ook. Klikt u dan naar de campagne vandaag. Burgemeester Onderhoes van Maastricht wil dat de Wietpas wordt aangepast. Wietrokers hoeven van hem niet meer verplicht lid te worden van een coffeeshop. Hij vindt het genoeg als klanten in een coffeeshop een identiteitsbewijs... en een uittreksel uit het bevolkingsregister laten zien. Meneer Hoes, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ben ik in de war, want dat is toch de basis voor de wietpas? Namelijk het lid worden... Er zijn twee aspecten die van belang zijn. De eerste plaats was van belang om buitenlanders um, uh, eigenlijk tegen te houden om de koffieshop in te gaan. Dat was ook het grootste probleem in Maastricht, waar we ieder jaar anderhalf miljoen buitenlanders hadden die puur voor het bezoek naar onze stad kwamen. Um, en de tweede is, en dat komt eigenlijk uit het gedogenakkoord van het zittende kabinet, dat men naar kleinschalige koffieshops wilde en daarmee uh, ook een ledenlijst ging aanleggen voor maximaal 200 leden. Ja, en ik zie dat dat onbedoelde neveneffecten heeft. Maar dat betekent dat Nederlanders zich echt moeten registreren in die coffeeshop. Daar hebben ze toch blijkbaar een heleboel, ja, ook ethische problemen mee. Ja, en dat is voor mij wel lastig, want in plaats van de buitenlanders die op straat kopen, kopen nu de Nederlanders op straat. Ja, en dan heb ik nog geen rust in de stad. Wat, wat, wat voor onrust is er in de stad op dit moment, meneer Hoes, door die wietpas? Nou ja, we hadden uh, op een gegeven moment nog een wat agressieve um, verkopers, drugsrunners... van vooral Noord-Afrikaanse afkomst die vooral uit Rotterdam en Gouda naar Maastricht kwamen... Uh, om in feite de buitenlanders tot 1 mei uh, tussen het moment dat ze de auto uitgaan... de koffie op ingaan te proberen illegaal handel te verkopen... Um, en die mensen proberen dat nu bij de Nederlanders te doen, die zich niet durven te laten registreren. Mm. Dus ja, ik ben nog steeds niet van die overlast op straat af. En die groot deel wel overzooi, het is een groot succes, maar het kan nog net een stapje verder. En, maar ja, worden, ja, mensen ik... echt... worden mensen lastig gevallen, het, uh, wat, wat voor, ja, voor eigenlijk... onrust heeft hij en onder overlast heeft hij het? Ja, eigenlijk worden er nu meer mensen lastig gevallen, want vroeger was het helder als een buitenlander uit de auto stapte, dat hij echt voor de koffers op wandelde. Dat was redelijk goed te zien welke mensen er waren. Uh, en nu wordt er bijna iedereen op straat aangehouden, omdat die koffers Sorry, die Die worden wat agressiever, want die moeten hun handel kwijt. Die hebben geen inkomen meer. Dus die spreken bijna iedere Nederlander aan van wilt u bij mij iets kopen? Ja, dat is u nooit de bedoeling geweest. Nee, maar zal dat dan uh, veranderen, wanneer Hoes, als ze met een identiteitsbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister aankomen? Ja, want daarmee laat je in ieder geval zien dat je ingezeten bent in Nederland. Dat wat dat minister ja. opstelt, wat ik ook graag wilde. Door de middel van je paspoort laten zien dat je Nederlander bent. Ja, dat snap ik. Maar, maar dus... iedereen die voorbij komt, wordt dan toch nog steeds aangesproken. Nou, nee, kijk, want de mensen die uh, echt uh, willen kopen, die gaan nu gewoon naar de koffieshop, dus die zullen op straat helemaal niet meer kopen. Dus nu droogt de potentiële handel zo snel op op straat, uh, dat ook de drugsrunners weten dat het geen enkele zin meer heeft om naar Maastricht af te rijden. En mag u, dit, mag u dit zo doorvoeren? Of nee, wilt u dit zo... alleen maar? Nee, het is zo dat in oktober de eerste evaluatie door minister opgesteld plaatsvindt. Uh, wij laten hem nu weten vanuit bij die evaluatie vinden we dit een belangrijk punt, want we willen gewoon van die onrust af en ik ben ervan overtuigd dat we daar met elkaar wel uit kunnen komen. Maar zou je ook niet wat doen moeten doen überhaupt aan de handel op straat? Heeft u daar genoeg agenten voor bijvoorbeeld? Nee, maar dit is hetgeen wat ik wil doen tegen de handel op straat. Ik heb genoeg agenten op dit moment. Okay. We gaan nog wat extra agenten binnen de regio Zuid-Limburg inzetten... om nog wat zwaardere dossiers te vormen... zodat we ook wat zwaardere uh, veroordelingen kunnen krijgen. Maar op zich hoef ik niet meer agenten van de minister te hebben. Ja. Ik moet gewoon zorgen dat ik de onrust op straat in. Snap ik, maar dit is wel het einde van de WIPAS zoals we hem nu kennen... en nog maar pas ingevoerd hebben. Oh ja, maar er is niet voor niks een evaluatie na een half jaar om te kijken of er onbedoelde neveneffecten zijn. Ja. Er is nu een onbedoeld neveneffect. Als we dat kunnen oplossen, dan blijven we vasthouden aan het feit dat we buitenlanders toegang werken tot de koffieshops. En dat Nederlanders gewoon moeten aantonen dat ze in Nederland wonen. En daar ging het uiteindelijk om. Burgemeester Onderhoes van Maastricht, dank voor de toelichting. Hartelijk gedaan. Mark-Robin Visser die is in Friesland al de hele ochtend openbaar ministerie. Laat waarschijnlijk later vanochtend weten dat het nog eens vol inzet op het oplossen van de zaak Marianne Vaatstra. Mark-Robin, je vertelde al eerder dat is behoorlijk groot nieuws. In Friesland, waar ben je nu? Ik sta voor het monumentje, het monumentje voor Marianne Vaatstra. Pal tegenover de plaatselijke supermarkt hier in het dorp De Westerheen. Het is een metalen plaat waarop staat Marianne Vaatstra geboren... 10 augustus 1982, vermoord 1 mei 1999. Vergeten doen we jou nooit, jouw verhaal is nooit uitverteld. Nou, en ja, ik weet niet of nooit of dat ooit nog ooit kan worden. Jan Wagenaar, wat denkt u? Ik heb er uh, uh, veel vertrouwen in dat we op uh, de goede weg zijn... en dat die weg leidt tot oplossing van het misdrijf. Jan Wagenaar is voorzitter van Dorpsbelang en ook oud-politieregisseur. Dit wordt een DNA-onderzoek van ongekende omvang in Nederland. Ja, het is uh, grootschalig. Uh, en grootschalig wil zeggen uh, dat er uh, heel veel mensen aan mee uh, gaan doen. In dit geval uh, 8000 mannen. En uh, ja, dat is in Nederland nog nooit vertoond. Dus nee. het vraagt ook nogal heel wat organisatie. Ja. Het feit is dat er DNA-materiaal van de dader is. Er is sperma gevonden op het lichaam van Marianne Vaatstra. De technieken zijn verbeterd. Er is dus ook meer informatie uit dat oorspronkelijke materiaal. Nu kunnen gehaald worden de... Ja, inderdaad. De onderzoeken die er nu geweest zijn... die wijzen uit dat men met DNA steeds meer kan. In Nederland heeft vooral ook naar Engeland en Amerika gekeken. Men heeft daar ook het oor te luisteren gelegd. Um, wat heeft dat in dit geval opgeleverd? Nou, dat men uh, gaat in de richting van een verwantschapsonderzoek. Uh, dus verwantschapsonderzoek wil zeggen uh, dat uh, men zoekt naar iemand uh, wiens DNA overeenkomt met het DNA wat aangetroffen is uh, op het slachtoffer, ja. in de kaal Marianne. En uh, dat zou dus een oom kunnen zijn of van een neef. Uh, dus als het in een lijn van een familie zit, weet je in ieder geval als Openbaar Ministerie dat je het in die lijn zou zoeken. En dan heb je daar dus een spoor. Dat is dus vrij nieuw. Daarnaast is ook de wetgeving aangepast, want vroeger kon dat in, in Nederland niet zomaar. Nee, en dat was ook uh, waar uh, mensen hier in de omgeving ook wel om schilderen van waarom gaat men niet van iedereen DNA afnemen. Nou, dat was wettelijk niet mogelijk. Uh, men heeft uh, zich uh, ontzettend ingespannen, uh, zeker van uh, de zijde van de pg's, om uh, uh, dat in uh, wet te vertalen. Ja. Dat is nu gelukt. En uh, de wet is er. En men gaat ook gelijk van starten. Dus uh, men uh, gaat voortvarend van staat nu. Ja. Ik denk dat u ook aan de beurt bent. Een van de 8000 of niet? Ik ben ook een van de 8000 ja. en ik sta graag mijn DNA af. Ja. Dat gaat dan via wangslijm. Hè? Dat, dat wordt nog een hele organisatie hier. Ja, zeker. Dat, uh, dat wordt een hele grote organisatie. In, uh, in de plaatsen hier omheen, maar ook in de, de Westrein wordt uh, DNA afgenomen. Uh, in, uh, in de Westrein in de sporthal. Ja. En uh, mensen kunnen worden dan opgeroepen per brief. Die uh, zullen ze binnenkort uh, thuisgestuurd krijgen. En zal het verhaal van Marianne Vaatstra ...dan ooit een keer helemaal uitverteld zijn. Nou, wij hopen uh, natuurlijk uh, als we inwoners van dit dorp uh, dat dat uh, uh, het geval zou zijn. Dat er een dader uh, gepakt wordt. Want ja, de Westerrein wordt, uh, waar je ook komt, altijd verbonden met dit misdrijf. En uh, heeft dus een stempel. En dat is een negatief stempel. Terwijl de Westerrein een geweldige plaats is om te wonen en ook om te werken. Jan Wagenaar, voorzitter van Doorsbelang, dat kon u wel horen. En oud uh, politieregisseur bedankt voor uw uitleg. Tot ziens en de groeten uit Friesland. Mark-Robin Visser was daar vanochtend. En de persconferentie van het Openbaar Ministerie is aangekondigd... voor later vanochtend. Hoort u natuurlijk op Radio 1. Zo dadelijk. De kogel is door de kerk. Er komt een nieuwe kuip. Straks maar even bellen met stadiondirecteur van Merwijk. Eerst de verkeersinformatie. Kees Kwaks. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Nog 70 kilometer over van een ochtendspits... die uiteindelijk uitgroeide naar 90 kilometer. Bij Maastricht op de A2 vanaf Eindhoven is de rechte ook nog dicht. Staat een vrachtauto stil, staat 3 kilometer file achter. Drukte bij Amsterdam op de A10 tussen Knoop en nieuwe Meerwijk en Knoop een Koenplein, 9 kilometer... Een ongeluk bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. 7 kilometer tussen knopend Kinktelplein en Rotterdam Centrum. De rechter reist ook is dicht. En het gaat langzaam op de A28 Utrecht Zwolle. Over 7 kilometer tussen Soesterberg en Leusden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De veroordeling van leden van de Russische band Pussy Riot... heeft over de hele wereld tot protestacties geleid, ook in Nederland. Zometeen bieden Amnesty International, 3FM, Lowlands en 3 voor 12... handtekeningen aan bij de Russische ambassade. Erik van Eerdenburg is directeur van Lowlands. Meneer van Eerdenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat daar omheen nog iets gebeuren? Nou, we proberen natuurlijk. We gaan een gesprekje voeren met de ambassadeur. Um, en. Um, nou ja, dan gaan we wel zien wat er gaat gebeuren. De, de, uh, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Komt u daar alleen aan met een gitaarkoffer vol met handtekeningen? Of zijn er meer mensen? Nee, we zijn met, met uh, Roos van 3 voor 12, prestatrice. Amnesty zelf, natuurlijk, directeur. En uh, Willem van Zeeland, ook van 3 voor 12, uh, hoofddirecteur daar. En uh, we hebben gezamenlijk hebben we zo'n 62.000 uh, handtekeningen verzameld. En proberen uh, de ambassadeur uh, Poetin op andere gedachten te brengen. Ja, de vraag is natuurlijk, de grote vraag of dat indruk gaat maken. Wat, wat gaat u de ambassadeur vertellen? Wat is uw verhaal? Nou, kijk, de, de, de, de traditie is begonnen bij de Sex Pistols. En die hebben uh, in het begintijd uh, rond 1980 was dat hebben ze de koningin van Engeland uh, nogal beledigd. Die hebben uh, God Save the Queen, het Engelse volkslied, uh, uh, vertolkt. Uh, God Save the Queen, God Save the Queen and Her Fascist Regime. Dat was een van de zinnen in in haar teksten uh, in de tekst. En 30 jaar later krijgt uh, John Lydon, de zanger van de Six Pistols... ...uit handen van de koningin een lintje voor zijn verdiensten, voor de cultuur... Uh, daar kan Poetin iets van opsteken, hè? Dat, dat, dat een, een, een democratisch uh, land uh, uh, kritiek kan absorberen. En zelfs mm -hmm. als het over de koningin gaat, uh, dat zij, dat, zij uh, dat toch kan zien als cultuur en dat die kritiek op haar en haar regime uh, mogelijk moet zijn. Ja, Want Johnny Rotterdam is destijds niet uh, opgepakt voor majesteitsschennis begrijp ik. Nee, ik denk... Hè, er waren destijds natuurlijk wel flink relletjes. Uh, de, de werkloosheid was hoog. Iedereen vond uh, no future. Hè. Dat was dan het credo van de jeugd op dat moment. Uh, maar het, het, het was een teken van dat er iets aan de hand was. En binnen een democratie... moet je dat als, als regering en als, als, als staatshoofd... Uh, moet je dat kunnen zien als een signaal vanuit de bevolking... dat er iets aan de hand is. En Bushy Riot die maakt zich erg... ...bezorgd over het democratische gehalte van de Russische staat. Oh. En uh, um, nou ja, daar, daar kan Poetin blijkbaar uh, kan hij niet tegen. Nee. Heeft u Posse Riot geboekt voor Lowlands? Voor het festival zo gauw ze weer kunnen optreden? Nou, zo, kijk, uh, dat, dat, dat, ze zitten zit natuurlijk vast. Ja, nu uh, even maar, niet. Uh, zouden, zij, zouden zij beschikbaar zijn, dan uh, ga ik ze zeker uh, een plek geven op het festival. Ja. Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands. Dank u wel. That's right. Yep. En Meon heette het, dat kon u horen. En het was van Zazie. Het is acht minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks meer over de nieuwe Kuip. Eerst nog eventjes naar Jan Pieterszoon Zwelink. 450 jaar geleden werd de belangrijkste componist van ons land geboren. De meeste mensen kennen hem alleen als straatnaam. Volgens uh, Matteo Imbruno, uh, organisator van het Zweling Festival... is dat een grote miskenning van zijn talent. In de Oude Kerk in Amsterdam is zijn uh, nagedachtenis springlevend. Deze trap is gewoon dezelfde trap. Deze stenen trap, daar ging uh, Jan Pieterszoon Zweling elke dag omhoog... om een uurtje of twaalf, om de hele middag te spelen. Uh, ja, op dit plek heeft hij gespeeld. Op deze plek, niet op, op, op deze deze dit orgel, deze... want het orgel waar hij gespeeld ja, heeft hij is gesloopt. Hij het orgel uit de renaissance en in de barokke tijd. Men had hier toch heel veel geld, dus er werden grotere orgels gebouwd. Ah, ja. en, uh, dus, dus deze toetsen heeft hij nooit aangeraakt? Nee, nee. Kunt u even een stukje Zweling doen voor mij? Ik heb geen partituren bij maar me. Je kunt het in je hoofd. Nee, het is geen muziek dat je niet uit je hoofd te spelen. Want er zijn allemaal zoveel stemmen door elkaar. We zijn even van het hoofdorgel naar het kleine orgel verhuisd. Want dat is bij uitstek geschikt voor Zweling. Nee, toch is hier toch een Wat gaat u spelen? Een Echofantasie. fantasie echo fantasie. MUZIEK ja. Ik was ontroerd als verloop zaterdag toen ik moest spelen voor de openingconcert van het festival. En toen ik dacht op zo van, na zoveel jaren dat we nog steeds zijn muziek spelen. Het is heel toch bijzonder wat uh, iemand achterlaat. toch. Het is een ja. beetje aan u te danken dat er in Nederland zoveel aandacht voor is, toch? Nou, niet alleen aan mij. hoor. U bent uh, dit festival begonnen. Ja, ik kan het wel zeggen dat de Nederlanders zijn niet echt te trots zijn op wat ze hebben. Dat bescheiden doen de hele tijd, ik word af en toe ziek van. Ja, we moeten echt de trots hebben. Het is een van de belangrijkste componisten ter wereld. Het is echt, echt waar? Een... Het was een ja. rockstar? In die tijd wel. Er kwamen de mensen uit heel Europa om bij hem te studeren. Dus namens Praetorius, Scheidemann. Dus zonder zweelingen, laten we zo zeggen, ook geen Bach. Hebben huh? we goedkoop gezegd. Huh? Het heeft muziek achtergelaten, het is echt onvoorstelbaar mooi. Ik denk mm -hmm. als het goed wordt uitgevoerd vindt het uit iedereen mooi ja ja van die, die liedjes die, die mensen herkennen het wel ze ja. van pa ja. daar verder <laughs> ja. het orgel wordt ondertussen gestemd voor het zwelling concours dat is een onderdeel van het festival en uit de lijst van deelnemers kun je opmaken dat Swelink onder organisten... in elk geval nog steeds wereldberoemd is. Want de deelnemers komen uit landen als Hongarije, de Verenigde Staten... Frankrijk, Italië, Israël. En zelfs in het verre Zuid-Korea vinden ze Swelink nog steeds heel erg belangrijk. Zo blijkt uit wat deelnemer So Lee daarover zegt. Uh, Swelink is de most famous composer, so... Die is very important. Wat is het dan precies wat die muziek van Svelings zo bijzonder maakt voor u? Uh, Svelings muziek is fun. Fun? Ja, ja, happy. <laughs> en het bijzonder is, hij is erbij vanavond. Ja, hij is er bijna altijd. Ik maar vanavond hopen we bij om ons te inspireren. voor wie het niet wist, Zwedink ligt in de Oude Kerk begraven onder steen nummer 99. Bijna half negen gaan we nog even naar Rotterdam, want Feyenoord krijgt definitief een nieuw stadion. Vandaag maakt de club bekend dat het consortium Volker Wessels de opdracht krijgt voor de bouw van dat stadion. Het zal op een paar honderd meter van de Kuip komen te staan. De stadiondirecteur Jan van Merwerk, goedemorgen. goedemorgen. Het wordt dus een nieuw stadion. Blijft wel de Kuip heten overigens? Nou nee, de, er is maar één Kuip en dat is het stadion waar we nu in zitten. Dus het nieuwe stadion zal zeker geen, geen Kuip gaan, uh, gaan heten. Ja. Nou is er al een Kuip, het grootste stadion van Nederland. Waarom komt er een nieuwe? Nou omdat we behoefte binnen de Feyenoord-familie hebben aan een, uh, aan een groter, uh, nog beter stadion dan, uh, dan het huidige. Zeg, hoe gaat de Feyenoord-familie dit betalen? Wij gaan, uh, en dat hebben we aan de beide partijen gevraagd die de plannen hebben ingediend... Wij gaan een, een zware beroep doen op, op de markt. En uh, Volker Westel zal zorgen voor de financiering van dit verhaal. En dat betekent dat het een, een mix wordt van eigen vermogen... ...wat wordt ingebracht door uh, onder andere de fijne familie zelf gedeeltelijk. Mm -hmm. Maar ook founders, partners, dus het bedrijfsleven wat zich hier achter schaart. En een deel zal bij de bank geleend gaan worden. Hoe groot is het gedeelte dat bij de bank geleend gaat worden? Nou, het stadion zal zo'n uh, zo zo 300 miljoen euro gaan, gaan kosten. En uh, de verwachting is dat we zo'n zo 200 miljoen van, van banken gaan, uh, gaan lenen. Hoe gaat u dat terugverdienen? Door um, op, de, op een nog uh, omvangrijkere manier dan we nu bezig zijn met het huidige stadion, en het stadion optimaal te, explo te exploiteren. Dat betekent dat we gewoon beter en meer voorzieningen krijgen. Uh, dus ook vanuit alle zakelijke faciliteiten, de boksen, de stoelen, ja. uh, de horeca. Dat zijn allemaal modellen die, uh, die we hebben om uh, daarmee geld te krijgen. Die produceren. moeten geld gaan opbrengen. En over hoeveel ja. jaar? Daar heeft u vast over nagedacht uh, met Volker Wessels. Uh, over hoeveel jaar bent u dan. Uh... Van die leningen af? Nou, het uitgangspunt wat we nu hebben uh, geformuleerd... is dat we een 25 jaar van, van de financiering af uh, zijn. En dat we dan uh, daarna uh, de volledige opbrengst uh, binnen de Feyenoord-Familie kunnen houden. En hm. de eerste jaren uiteraard rente- en aflossing richting uh, bankvat. Hm. Ik heb u nog niet gehoord over de rol van de overheid van de gemeente Rotterdam. Nee, die rol zal later duidelijk worden. Wat we bekendgemaakt vandaag is de keuze voor de partijen met wie we het verder gaan ontwikkelen. Daar gaan we de komende maanden voor gebruiken. Met name om die financiering verder helemaal dicht te timmeren. Maar daar heeft u de gemeente niet voor nodig, voor die financiering? Nou, gedeeltelijk wel, maar die komt aan het eind van de rit. We gaan eerst ons eigen huiswerk maken. en Dat betekent dat we in de laatste fase richting gemeente Rotterdam zullen gaan. En wat we daar aan hen gaan vragen is dat we een gedeelte van die bankeren financiering een verantstelling gaan vragen. Dus zij betekent... moeten voor een gedeelte een soort achtervang zijn? Ja, klopt. We vragen niet om aan de voorkant al geld in dat nieuwe stadion te steken... in de vorm van achterstelverlening of iets dergelijks. Nee, dat... Gaan we echt met marktpartijen met de bank, bankerenpartijen regelen. Maar we vragen wel een soort van comfort op een gedeelte van, van de bankerende lening. Voor het geval, de hemel hier naar beneden komt om een deel van de, van de pijn daarin op te vangen. En dat is eigenlijk wel een veel beter voorstel dan dat we een paar jaar geleden hebben gedaan. Dus dit is ook voor de voor de gemeente Rotterdam, denken wij, een, een acceptabele propositie om een nieuw stadion in deze stad te realiseren. Ja, en als u dan straks dat nieuwe stadion heeft, bent u internationaal dan uh, up to date? State of the art? Ja, uiteraard, want uh, als je het doet, moet het goed doen. Uh, we hebben natuurlijk een fantastische reputatie als, uh, als Kuip. Uh, we hebben de, de, de, de breed worden wij gezien als het beste voetbalstadion van Nederland. Maar met het nieuwe stadion moeten we ook zorgen dat we Europees weer op een, uh, een stevig niveau uh, komen te staan. En dat we ook weer aanmerking komen voor UEFA Cup en Champions League finales. Dus ook op dat niveau moet het stadion aan dat soort eisen gaan voldoen. Zijn er al tekeningen? Weet je al hoe het eruit moet gaan zien? Nee, uitdrukkelijk niet, omdat okay. we nu aan de voorkant bezig zijn geweest en een keuze hebben gemaakt voor de locatie waar het nieuwe ja. stadion moet komen. We zijn het geld aan het organiseren en dan vanuit locatie en het beschikbare budget gaan we pas echt het ontwerpproces in. Dus we hebben eerder natuurlijk wel wat ja, noem het ruimtelijke studies gemaakt, of interessies mm -hmm. gemaakt over hoe zo'n stadion ook in die omgeving past. Maar we gaan uitdrukkelijk pas echt ontwerpen op het moment dat alle, alle randvoorwaarden zijn ingevuld. En dan gaan we er uh, mee aan de gang om daar een heel mooi stadion van te maken. En daar willen we ook uh, de supporters uh, bij gaan betrekken. In het meedenken over uh, hoe we die Kuipsfeer uh, vanuit het huidige stadion uh, kunnen meenemen naar het nieuwe uh, stadion. Om te, okay. te zorgen dat het gewoon het beste voetbalstadion van Nederland uh, blijft. Waar mensen dan in 2018 uh, met z'n 63.000 euro uh, uh, in kunnen. Jan van Merwijk, dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Stadiondirecteur van uh, Feyenoord. Half tien alweer geweest, einde van dit NOS Radio 1-journaal. In Hilversum zit allang Sven Kokkelman klaar. Sven, goedemorgen. Zo is dat, Marcel. Goedemorgen. Ik ga praten met Prinses Laurentien. Die is, zoals je weet, de voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven. Ze is op Cyprus om een Europees rapport te presenteren. En in dat rapport staat dat 78 miljoen Europeanen laaggeletterd zijn. En daar is ze zich te pletter van geschrokken. En banken doen zo moeilijk over geld lenen aan ondernemers... dat bedrijven dan maar zelf voor bankje gaan spelen... en elkaar geld gaan lenen. Daarover en nog veel meer gaat Goedemorgen Nederland zo meteen. Eerst nu het nieuws van... 1 over half 10, hier is Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De explosie van gisteravond in een Turks munitiedepot... is ernstiger dan werd gedacht. Aanvankelijk werd gemeld dat er 20 gewonden waren... maar naar nu blijkt zijn er 25 militairen om het leven gekomen. Over de oorzaak van de explosie in Turkije is nog niets bekend. ChristenUnie-leider Arie Slop vindt dat de christelijke partijen van elkaar zijn afgedreven. Tegen de NOS zei Slop dat hij graag met het CDA wil samenwerken... maar dat hij die partij niet meer zo christelijk sociaal vindt. Hij voelt zich verwant met het CDA... maar heeft zich verbaasd over de keuzes van die partij de afgelopen jaren. Slop noemt daarbij het persoonsgebonden budget... en de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking als voorbeeld. We hoorden net al in het Radio 1-journaal. Feyenoord krijgt een nieuw stadion. In 2016 wordt begonnen met de bouw. Het nieuwe stadion komt vlak bij de Kuip... en wordt gebouwd door bouwbedrijf Volker Wessels. Het nieuwe stadion, waar 63.000 mensen in kunnen... moet in 2018 klaar zijn. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Aan ah, en bij de verkeersinformatie. Vielen op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum staat 5 kilometer. Dat was een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A20 richting Gouda staat nu bij Gouwen een rechte rijstrook afgesloten. Er staat een vrachtauto stil. Op de A27 Almere-Utrecht bij Hilversum 5 kilometer. En de A28 vanaf Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Maren 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. 78 miljoen Europeanen zijn laaggeletterd... en daar is Prinses Laurentien enorm van geschrokken. Ondernemers lenen elkaar geld, want banken doen veel te moeilijk. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Gouda. Waar wordt gewerkt aan het navigatiesysteem van de toekomst? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl 78 miljoen mensen in Europa zijn laaggeletterd. Schrikbarend veel, stelt Prinses Laurentien, de voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven. Op dit moment is ze op Cyprus, want vanmiddag presenteert ze daar een rapport van de Europese Unie over deze laaggeletterdheid. Koninklijke Hoogheid, goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u dat cijfer zag? Nou ja, de cijfers waren natuurlijk eigenlijk al langer bekend. Dat is natuurlijk ook de hele reden dat um, de high-level group is opgezet. Dus de cijfers waren eigenlijk al bekend. Maar wat is dan de reden voor de bezorgdheid, als ze al bekend waren? Nou, de bezorgdheid, om um, uh, um cijfers uh, te identificeren, uh, wil nog niet zeggen dat je het probleem hebt opgelost. Dus um, uh, dat is waar de high-level group mee aan de gang is gegaan. Om te zeggen, cijfers is één ding en nu moeten we bekijken, wat we eraan doen? Ja. Hoe komt het dat nog steeds zoveel mensen in Europa laaggeletterd zijn? Nou, ik denk dat het belangrijkste is, is dat we eigenlijk in heel Europa uh, voor lief hebben genomen... dat mensen die basisvaardigheden lezen en schrijven uh, wel onder de knie hebben. En dat we um, uh, dus hebben gedacht met um, uh, instellingen zoals scholen. We hebben leerplicht. Um, uh, we leiden onze docenten op... ...dat we er daarmee wel komen. En het blijkt dat aangezien laaggeletterdheid en geletterdheid... ...en het belang van lezen en schrijven um, uh, alle aspecten van het leven raakt... ...dat iedereen er dus bij betrokken moet worden. Dus het gaat veel verder dan alleen maar één sector... ...die een probleem kan oplossen en die de verantwoordelijkheid uh, op zich moet nemen. Dus het, uh, het zit in de, in de vrezelen van de, de van, van de samenleving. Ja, maar goed, hoe krijg je dat daar weg? Nou ja, dat wil dus ook zeggen dat je, um, en dat is precies wat het rapport ook doet... Um, dat je dus ook al die verschillende spelers op hun verantwoordelijkheid uh, kan wijzen. En dat is niet hetzelfde als met het vingertje wijzen. Maar dat is juist om um, met concrete aanbevelingen te komen... om te zeggen uh, wat je kunt doen als bedrijf, wat je kunt doen als schooldirecteur... wat je kunt doen um, ook als uh, spelletjesontwikkelaar. Dus het gaat echt... Um, uh, ja, door de hele samenleving heen. Ja, wat zijn de concrete aanbevelingen die u uh, doet? Um, uh, nou, er zijn, er zijn de verschillende uh, uh, aanbevelingen op verschillende uh, niveaus eigenlijk. Um, namelijk ten eerste dat je het um, vanuit, vanuit de brede uh, visie moet ontwikkelen. Dus het begint natuurlijk bij een land dat zich moet realiseren um, uh, dat dit een probleem is. Dus zie het probleem onder ogen. Dat is absoluut, dat hebben we ook in Nederland gezien is absoluut een eerste voorwaarde. Ja. Vervolgens kun je dan verschillende partijen, op beleidsniveau, maar ook anderen erbij te betrekken, kun je dan samen om de tafel zitten en zeggen, wat gaan we dus doen? Dus ieder land heeft een eigen aanpak nodig. Um, die betrokkenheid van verschillende spelers is uh, belangrijk. Dat brengen we ook uh, goed in, uh, in beeld. Aan het einde is dus een heel overzicht wat die verschillende spelers uh, kunnen doen. Ja. Um, dus ja, als u specifieker wilt weten wat uh, specifieke um, uh, organisaties of mensen uh, willen doen, uh, hoor ik dat graag. Nou ja, eh, zeker. Want ik probeer het wat concreter te krijgen. Ik bedoel, moeten we meer uh, docenten voor de klas, meer leerkrachten? Moeten er andere soorten lesprogramma's komen? Uh, moeten die mensen uh, thuis en in hun wijken worden opgezocht? Ik bedoel, hoe, hoe gaan we dit probleem te lijf? Nou ja, dat is, dat, ja, al die dingen. Um, uh, dus ik, het rapport, u heeft het ongetwijfeld um, uh, van, uh, van A tot Z gelezen. Um, uh, ten eerste kijken we naar alle spe specifieke uh, leeftijdsgroepen. Dus En bij jonge kinderen, dus uh, voordat ze naar school gaan. En op de basisschool, en op het voortgezet onderwijs, en volwassenen. Dat is al heel belangrijk. En op al die, voor al die leeftijdsgroepen zijn verschillende spelers betrokken. Ja zijn dus verschillende aanbevelingen. Dus um, uh, of het er is bij de, bij, de, uh, bij de jonge kinderen om te zorgen dat we um, uh, dat degenen die onze jonge kinderen onder hun hoede hebben in het um, uh, in voorschoolse opvang bijvoorbeeld dat die ook aan de gang gaan met taal. En dat taal en plezier en spelen dus heel goed um, met elkaar samen kan gaan. Um, uh, in het basisonderwijs Um, uh, spreken we over um, problemen bij de naam noemen... namelijk leesproblemen van kinderen op... en plak geen label op kinderen, zoals bijvoorbeeld um, uh, dyslexie. Yeah. Het rapport is heel uh, stellig... en de deskundigen die hebben echt alle onderzoeken in Europa um, uh, bekeken. Yeah. Um, en die hebben ge geconstateerd dat eigenlijk weten we... dat ieder kind op zich kan leren lezen. En dat wil dus zeggen dat het ene kind er misschien iets langer over doet... dan een ander kind... Maar, en op een andere manier, maar ja. dat iedereen dat kan. En dus hm. is het niet juist om labels op te plakken voor kinderen... maar we moeten de leesproblemen aanpakken. Nou, Dat ja. zijn vrij stellige um, uh, aanbevelingen. Ja. Nou, uh, bent u ook al een tijdje bezig om dit probleem te lijf te gaan? Uh, en nou is er ook kritiek op uw stichting. En namelijk, u krijgt het aantal lage letterden, niet omlaag... luidt dan uh, de kritiek en u bent veel te veel te vinden... op recepties, feestjes en oplopjes met topmannen van bedrijven. En dan citeer ik kritiek uit de krant. Nou weet u, ik ben ontzettend blij um, uh, dat zoveel mensen eigenlijk zeggen wat, um, uh, wat wij al jaren zeggen. Um, uh, namelijk dat, wij, um, uh, dat er veel meer gedaan moet worden. En dat is natuurlijk eigenlijk precies wat, um, uh, wat wij als stichting Lezen en Schrijven al jaren zeggen natuurlijk. Ja. Um, uh, en ja, de andere is dat natuurlijk een beetje een ridicule gedachte is dat een stichting zo'n groot probleem... ...en in Nederland, en in Europa, en in de wereld zou dus kunnen oplossen. Ja. En dat is ook nooit onze pretentie geweest. Met andere, dus ik ben eigenlijk ontzettend blij dat zoveel verschillende mensen zich er druk over maken. En ja. steeds meer. En zeggen, we moeten het samen doen. En, ja. um, dus, ja, dus ik ben heel blij. Ja, maar goed, tegelijkertijd wordt die kritiek wel gedeeld ook door, de, door een aantal politieke partijen. De VVD, D66, SP. Die zeggen dat uh, het ministerie van Onderwijs en Sociale Zaken meer expertise heeft dan uw stichting. Nou, nee, weet u, um, ik weet niet of u gezien heeft afgelopen maandag weer, uh, waar um, uh, verschillende partijen ook aanwezig bij, waren bij de start van de week van de alfabetisering. Daar waren um, uh, verschillende lijsttrekkers en die hebben ook nog een keer stuk één voor één onderstreept. Onder andere ook, u noemt bijvoorbeeld D66, uh, Alexander Vechtot, maar ook Diederik Samson, um, uh, Jolande Sap, um, hebben nog een keertje onderstreept hoe belangrijk het is uh, dat dit wordt aangepakt en dat dit op de agenda blijft. Dus... Uh, het motto van de week van de alfabetisering is geef taal en stem. En dat is precies uh, wat er moet gebeuren. Juist. Op wie gaat u zelf stemmen eigenlijk? Haha. Dat uh, uh, hou ik voor mezelf. <laughs> nou, het was een poging daar. Op wie leid. gaat u stemmen? Dat hou ik ook voor mezelf. Nou, dat deden we dan. Fantastisch. <laughs> Komende zaterdag bent u weer terug in Nederland, want dan is het wereldalfabetiseringsdag. Uh, uh, dan gaat u naar Duinrel, het pretpark. Wat gaat u daar doen? Ja, vanmiddag kom ik terug uit Cyprus. Um, uh, morgen zijn er weer, uh, weer andere dingen te doen in Nederland. Um, uh, zaterdag inderdaad ben ik uh, in Duinruil uh, in een uh, pretpark. Zoals ik al zei, taal en plezier gaan heel goed samen. Dus ja. ook in Duinruil. Ja. Um, en daar is een geweldige happening. Namelijk, um, uh, de hele week heeft heel Nederland kunnen stemmen op um, uh, de alfabetiseringsprijzen. De nominaties daarvoor. Ja. We hebben echt ook uh, ja, heel Nederland er, daarbij betrokken. Er zijn duizenden stemmen uitgebracht. En, en die worden bekendgemaakt. Paul Witteman was, is voorzitter van, van, de, van het comité. die, die bepaalt. die zeg maar, de nominaties heeft gedaan. Ja. Dus het wordt een geweldige happening. Goed, dat is allemaal zo. We zijn uitgenodigd. Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging. Prima. En uh, ik wens u veel plezier met het uh, presenteren van het rapport. en vooral met het vinden van oplossingen. Want het probleem is ernstig genoeg, zou ik Fantastisch. zeggen. Fantastisch. Het belangrijkste is dat uh, mensen zoals u hierin uh, geïnteresseerd blijven. En, uh, want we moeten het op de agenda houden. En we kunnen niet voor lief nemen dat, um, uh, dat als het onderwerp eenmaal in een rapport staat, uh, dat we er iets aan gaan doen. Dat komt nu en dat gaan we ook doen. Koninklijke Hoogheid, Prinses Laurentien, ik dank u zeer. Hartelijk dank. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Restaurant Pyongyang, het eerste Noord-Koreaanse restaurant van Europa in Osdorp... is ongeveer een half jaar na de opening alweer dicht. Wat is eigenlijk het verschil tussen Noord- en Zuid-Koreaans eten? Zakenman Paul Tja komt veel in Noord-Korea en heeft het antwoord. Soms zijn dat regionale verschillen, maar dat is waarschijnlijk uitgegroeid... omdat beide landen al zo'n beetje 60 jaar gescheiden zijn van elkaar tot hele verschillende keukens. En misschien is dat voor 80% hetzelfde. En voor 20% is het verschillend. En een belangrijk gerecht is uh, koude noedels bijvoorbeeld. Dat is heel populair in Noord-Korea. Dat kennen ze niet in Zuid-Korea. Maar heel veel Zuid-Koreanen die gingen naar dit soort Noord-Koreaanse restaurants in het buitenland... om dat gerecht uh, te proberen. Dus dat vonden ze ook lekker. En voor hun was het ook de enige manier om met Noord-Koreanen uh, in contact te komen. Want officieel is dat verboden om als Zuid-Koreaan een Noord-Koreaan te ontmoeten. Al dus, Paul. Ja, Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Wilt u dan uh, een vraag stellen? Dan kunt u dat mede naar Goedemorgen Nederland. <coughs> Pardon. atkaro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Gouda. Niels, We cirkelen door uh, een van de woonwijken van. Uh, ja, eigenlijk een buitenwijk van, uh, van Gouda. En zoals. Uh, ja, eigenlijk Hoofd Nederland tegenwoordig in de auto staat. het uh, navigatiesysteem aan. Waar naartoe zijn we onderweg? We zijn onderweg uh, vanaf het station uh, naar mijn uh, woonadres. Ja, uh, dat zegt uh, Bram Munnik van uh, 9292. Ja, bekend van de, de OV Openbaar Vervoer Reisinformatie. Maar we zitten in een auto. Hoe zit dat? Uh, gaat u ook over auto's tegenwoordig? Nee, in het geheel niet. Maar uh, wat wij nu gaan doen is de mogelijkheid van een OV-alternatief... aanbieden in een autonavigatiesysteem. Dus die TomTom uh, Tom of, uh, of video of, of wat dan ook... die navigatiesystemen die kunnen straks ook vertellen hoe de treinen gaan? Dat kunnen ze inderdaad. Wij weten natuurlijk de, de, de eindbestemming waar de reiziger naartoe wil. En wij kunnen onderweg uitrekenen of het uh, handig en slim is... op basis van de files of op basis van de kosten om over te stappen op een station en dan verder met openbaar vervoer te gaan. Uh, en aan de andere kant van het land, in, in Assen, daar loopt dit najaar een ja, nog veel uitgebreider project. Uh, ja, hoe zit dat? Wat gebeurt er daar allemaal? Nou, gisteren is de, de werving van deelnemers gestart. We willen met duizend deelnemers gaan experimenteren met deze proefopstelling. Deze proefopstelling zal er nog iets anders uitzien dan wat u nu in mijn auto aantreft... In Assen is een sensornetwerk aangelegd en uh, een van de uh, dingen die we in Assen willen laten zien is dat we het verkeer heel goed kunnen verdelen. Maar we kunnen ook de service bieden om een parkeerplaats te bieden in een van de zes parkeergarages in Assen en dan verder te reizen met het openbaar vervoer. Nou, op die manier dus veel slimmer omgaan met alle omstandigheden. Daar ga ik maar even de weg op. Um... Ik zie hier in de auto naast ja, de vertrouwde bekende, ja, het grootste merk, navigatiesysteem uh, die nu aanstaat, uh, staan uh, twee andere ja, computers, tablets uh, met allemaal snoertjes eraan. We hebben net een kwartier uh, lopen ummelen met, met accu's uh, en die stekkertjes. We kregen ze niet aan de praat. Uh, het, het is nog allemaal een beetje in de experimentele fase dus. Dat klopt. Assen is ook een uh, live experiment. Uh, naast het testen van de techniek willen we ook weten hoe uh, de gebruikers erover denken... en welke diensten ze aantrekkelijk vinden. Het bijzondere aan wat u hier ziet is dat uh, we de reisinformatie geven op een uh, gewone Android-tablet... die uh, voor enkele tientjes in de winkel uh, te koop is. En die is gekoppeld aan een uh, onboard unit. En die onboard unit weet precies uh, waar ik ben en waar ik naartoe wil. En op die manier hoeft het allemaal niet heel erg veel te gaan kosten? Dat verwacht ik niet, nee. Want uh, op een tablet kun je ook nog andere interessante dingen doen... Zoals uh, je e-mail lezen of uh, de krant lezen. Ja, dat ja, hebben we inmiddels allemaal uh, massaal uh, zijn we het aan het uitproberen al. Um, wat, wat, wat schiet er eigenlijk mee op als we uh, al die informatie allemaal bij elkaar hebben? Dat we ook weten hoe de parkeergarages, de files uh, uh, en, en de, de treinen, hoe die allemaal gaan? Ik denk dat we veel meer uh, gebruik maken van alle beschikbare ruimte in Nederland. Uh, de mogelijkheid van het openbaar vervoer, de aanwezigheid van de lege plekken in de parkeergarages en het hele wegennet. Dus ik denk mee... dus uh, files? Absoluut. We gaan hier zeker uh, heel veel files uh, mee uh, verminderen. En uiteindelijk is de reiziger zelf die het laatste woord heeft... en voor hem het meest aantrekkelijke alternatief kiest. Ja, want ho hoe zit dat? Uh, de, die uh, navigatie die kan straks gaan zeggen... Van, nou, als je straks uh, naar het station rijdt en de trein pakt... kun je 20 minuten eerder op de plaats van bestemming zijn. Maar ja, daar moet ik wel zin in hebben natuurlijk. Precies, maar dat maakt uiteindelijk het land zelf uit. Uh, of die over wil stappen op die trein of niet. Vrijheid blijft in het land... Hoe lang duurt het nou voordat we in heel Nederland met dit soort dingen kunnen gaan rijden? Ik denk dat we de eerste applicatie zullen zien op de smartphone. Ik verwacht dat dat in zomer 2013 in de winkel ligt. En ik denk aan het eind van het jaar, eind 2013, begin 2014... dat je ook een tablet kan kopen waar al deze services in één keer worden aangeboden. Het navigatiesysteem van de toekomst. Ja, misschien wel het middel tegen de files. Bram Mundink van 9292, bedankt. Gedaan. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks de internationale druk op de Syrische president Assad om af te treden... wordt alsmaar groter en groter. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1991. In de Sovjet-Unie is er opnieuw een symbool van het communisme gesneuveld. De stad Leningrad, genoemd naar de grondlegger van het Sovjet-communisme... heet vanaf vandaag weer Sint-Petersburg. Dat is nu officieel besloten door het presidium van het Russische parlement. U hoorde Pia Dijkstra in haar hoedanigheid als nieuwslezer... want deze dag in 1991 staat de Sovjet-Unie op de rand van de afgrond... en sneuvelen communistische heilige huisjes zonder pardon. De beslissing om Leningraad om te dopen tot Sint-Petersburg... wordt voorafgegaan door een referendum. Zo vertelt sint peterburger en emeritushoogleraar Nederlandse taalkunde... Igor Bratus. De vraag voor het referendum gaf me keuze tussen twee... Mogelijkheden. Of Leningrad, toen ter tijd de, de naam van de stad. Of de oorspronkelijke naam uit uh, 1703 was Sint-Petersburg, ter ere van de patroon van Peter de Grote, de, de heilige Petrus. Gude, de moeilijkheid. Uh, in 1991 uh, was dat uh, veel mensen uh, nog heel goed uh, zich herinnerden over de beleg van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het grootste deel van de oudere uh, Bevolking was voor Leningrad. Hoewel uh, waren er natuurlijk ook onder de ouderen uh, mensen die uh, niets te maken uh, wilden hebben met uh, communisme, met uh, Lenin, met de, zelfs niet met de naam van Lenin in uh, de naam van hun stad. Van de, de, de, de bewoners van Sint-Petersburg was ietsje meer dan de helft voor Sint-Petersburg als de naam van de stad. Ik uh, herinner me nog heel goed toen ik in 1991 naar Utrecht kwam voor een internationaal colloquium neerlandicum... Toen was uh, al het, uh, de uitslag van het referendum klaar, maar nog niet de, de officiële naverandering. Ik verliet de, de stad uh, Leningrad nog en ik kwam terug naar St. Petersburg. Dat, dat was uh, ja iets merkwaardigs. Nederlandse taalkundige Igor Braters, inwoner van Sint-Petersburg... over de dag dat Sint Leningrad werd omgedoopt tot Sint-Petersburg. Deze dag in 1991. She gets too hungry for dinner at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 Lady Gaga, The lady is a tramp. Het is zeven minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1... terwijl het orkest van Koudbezi langzaam wegsterft. De internationale oproep om het aftreden van de Syrische president Assad... namens en heren, wordt steeds luider. De Turkse premier Erdogan noemt Syrië een terroristische staat... en de Egyptische president Morsi zegt nu ook dat Assad moet opstappen. Intussen gaat het geweld in Syrië onvermiddeld door. Bernard Bouwman, goeiemorgen. Goedemorgen. Syrië en Turkije kennen de druk op Assad, neemt het nu dus toe. Zelfs China heeft gezegd dat hij moet ophoppelen. Gaat hij ook? Nou, uiteindelijk zal die gaan. En China is heel interessant. Want van Turkije en van Amerika en van Frankrijk weten natuurlijk al lang dat ze Assad weg willen. Maar China is wel een van de vrienden van Assad. En die hebben nu gezegd, wij willen een politieke overgang, dat die term hebben ze gebruikt. En ze zeggen ook, we hebben geen speciaal voorkeur, voor welke partij dan ook. Ja. Dus dat is belangrijk. Als de vrienden van Assad wegvallen, dan valt op een gegeven moment ook Assad weg. Ja, maar gaat hij dan uit eigen beweging zijn koffers pakken en waar gaat hij dan naartoe? Nou ja, we gaat hij naartoe? Hij zal misschien naar Iran toe gaan, want daar is Syrië nog steeds goed mee. Uit eigen beweging uiteindelijk wel, want op een gegeven moment zal de druk zo groot worden. Het is daar een burgeroorlog aan de gang. Zoals je weet zijn allerlei sanctiemaatregelen tegen Syrië, dus het regime krijgt het steeds moeilijker. Dus uiteindelijk zal hij wel, min of meer uit eigen beweging, maar vooral ook gedwongen, zijn koffertjes pakken. Ja, kan dat zonder militair ingrijpen? Uiteindelijk wel. En dat zal ook wel moeten, want ik denk niet dat iemand uh, uh, zin heeft in militair ingrijpen. De Verenigde Staten niet, Europa niet, Arabische Staten ook niet. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat Syrië tot op het bot verdeeld is. Ja. etnisch, maar zeker ook religieus. Ja. En als je daar gaat ingrijpen militair, dan steek je echt in een enorm uh, web wespennest à la Irak. Ja, Nou, daar heeft niemand zin in. Uh, intussen neemt de druk van Turkije ook toe, want die zijn die vluchtelingen zat. Althans, laten we zeggen, het, het feit dat ze dat uh, in hun eentje moeten oplossen... En er wordt al wekenlang bij de Verenigde Naties gepleit voor een bufferzone om de vluchtelingen op te pakken. Komt die er nu? Nou, uiteindelijk zal die er komen, denk ik, want Turkije houdt de zaak in de gaten. Uh, Turkije wil niet meer vluchtelingen. En bovendien zit Turkije natuurlijk ook in de maag met de PKK. Want die krijgt uh, toch langzamerhand voor carte blanche van het Syrische regime in Noord-Syrië. En uh, Turkije is natuurlijk zeer, <coughs> zeer beducht voor de PKK. Dus je ziet dat maar zeker dat het uh, gevoel in Turkije toch al is dat daar ingegrepen moet worden. Dus zo'n bufferzone zal vroeg of laat, denk ik althans, toch wel gaan komen. Juist, dus Assad weg, bufferzone geïnstalleerd. <hums> Probleem opgelost of begint het dan pas? Nou, ik lach, maar dat is een beetje cynisch lachje, vrees ik. Want uh, dan begint het eigenlijk pas. Want uiteindelijk is Assad wegkrijgen. Dat klinkt misschien wat uh, raar, maar is toch eigenlijk het makkelijkste. Het moeilijkste is om Syrië een regering te geven... waar iedereen een stem heeft, waar mensen met elkaar overweg kunnen... waar niemand elkaar vermoordt... en die ook tot uh, goede besluiten komt voor de economie... voor de internationale positie. Het land is tot op het bot verdeeld, etnisch, religieus. Dus de echt moeilijke taak is om dat land een regering te geven... ...waar iedereen min of meer tevreden mee is. Ja, met andere woorden, als Assad is uh, uh, uh, vertrokken... Uh, dan zijn we nog lang niet klaar in uh, Syrië. Dat begint twee. ronde 2. Ronde 2. Nou, daar gaan we dan uh, op een later moment uitgebreid over doorpraten. Bernhard Bouwman, Syrië- en Turkije-kenner. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, ondernemers gaan elkaar helpen. Omdat banken niet meer uh, krediet verstrekken... komt er een uh, speciale kredietunie midden Nederland. Daar kunnen bedrijven onderling geld aan elkaar lenen. En schoolschaatsen moeten in Enschede een ijsbaan gaan redden. Hoe kan dat nou? Want schoolzwemmen was toch ook al te duur? En het ochtendhumeur van Henk Spaan krijgt u straks ook. In het vervolg van Goedemorgen Nederland... na de reclame en het nieuws van. 10 uur met Mark Visser. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Wat er ook gebeurt, Griekenland krijgt er geen cent meer bij. Het is niet voor dit het eerst wat je zegt. Als de afspraak... ...niet wordt nagekomen. Zegt u dan, basta, ik laat ze vallen? Ik vind dat ze tegen de Grieken moeten ze zeggen, genoeg is genoeg. Dat is populistische priepraat. Verhagen zegt erover, ik weet niet of lijsttrekker Rutte dit wel met premier Rutte heeft besproken. Nu, nee, straks, ja, is geen vrijgezicht. gezicht. Zij moeten de tering naar de nering zetten. Dan denk ik dat je nog eens zes keer op je bol moet krabben. Ik hoop dat er zo min mogelijk over gezegd wordt, want hij creëert verwarring in het buitenland. Als ze dat niet doen, dan kunnen ze niet...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 dan kunt u tot uiterlijk 10 september een vervangende stempas aanvragen. Ga voor meer informatie naar verkiezingen2012.nl Jouw stem, daar maak je het toch sterk voor? Centraal Beheer Achmea is er voor ondernemers zoals u